Met Israël op weg naar de eindtijd. Dit is de derde aflevering van onze serie Eindtijd en profetie. Jan van Barneveld, hartelijk welkom ook in deze aflevering. Uh, actualiteit, waar zijn we op de uh, lijn van de eindtijd? Uh, wat gebeurt er allemaal uh, zeg maar in de geschiedenis van vandaag? Ja, Het uh, meest interessante natuurlijk, het bestaan van Israël, 60 jaar. 1948. 1948, kenmerkend. Ja, en in die tijd is er heel wat gebeurd. Heel wat oorlogen hebben er plaatsgevonden. Jeruzalem is heroverd. De sympathie voor Israël in de wereld is bijna tot het nulpunt gedaald. De enige die nog achter Israël staan, dat zijn de zogenaamde Christen Zionisten. Zelfs in Israël wordt dat erkend. Ze haat ons allemaal, zeggen de gewone mensen... En leiders hebben heel goed in de gaten dat uh, christen Zionisten, zoals christenen voor Israël, de christelijke ambassade, mm -hmm. uh, vooral Amerikaanse evangelische christenen die van harte achter Israël staan. En dat is ook een heel belangrijk teken. Maar ja, uh, waar zitten we dus nu? Ja, maar zo is het niet, uh, om je even te onderbreken, zo is het niet altijd geweest. Want uh, anders had 1948 niet, niet plaats kunnen vinden. Uh, ja... Ook in de Stichting van de Staat Israël en de terugkeer hebben Christen-Zionisten uh, een grote rol gespeeld. Ja. Uh, een van Theodor Herzl, ja. dat is de man die dan zo'n vijftig zo jaar daarvoor al met Israël bezig was. En de Staat Israël, uh, eigenlijk de, de initiator, de beginner van het uh, seculiere uh, Joodse Zionisme... Dat was een dominee, was een evangelische predikant. die hem overal bij assisteerde, ingang gaf aan hoven van allerlei Europese vorsten. Ja. En er zijn er ook in Engeland al die, die Engelse leiders uit die tijd. die waren allemaal zeer pro-Israël. Die... Ja, want Engeland heeft natuurlijk een prominente rol gespeeld. in het tot stand komen van 1948. Uh, ja, daar is de, in 1918 uh, de Balfour Declaration verklaring ja. is daarvan Precies. uitgekomen in Balfour. Dat was ook een, een, een zeer positief christen die uh, uh, daar ook bijbelse profetieën in zag. Ja. Maar ja, Engeland is al heel gauw teruggekomen op zijn uh, beloften aan Israël. Ja. Een paar jaar daarna hebben ze een groot deel van Israël aan de Arabieren gegeven. Eigenlijk wat men dan nu noemt de Palestijnen gegeven. Dat was Jordanië. Want Jordanië, een groot deel van Jordanië, is bijbels gezien het Overjordaanse. Maar de stammen... Uh, ...de halve stam van Manasse en Ruben en Gad uh, uh, hun huis hadden. Praten, jij zegt de Engelsen ze hebben dat weggegeven. Uh, wanneer vond dat plaats? In uh, 1922 en 1926. Dus, dus in 1918, hè, toen de Balfour Declaration uh, er kwam... ...toen was het oorspronkelijke gebied veel groter. Het Palesti gebied Palestina was veel groter, ja. ja. Dat strekte zich uit van, van Libanon over het Jordaan heen... ...een groot deel van het huidige uh, Jordanië... En dan tot en met de Negev, dat was de Palestina, daar had Engeland het mandaat van de Verenigde Naties over. Toen nog niet de Verenigde Naties, dat nee, was nee, toen de nee. Volkenbond. Ja. Maar, die... maar uh, men heeft dat dus uh, op de een of andere manier, dat hele gebied toegewezen aan Israël. Of uh, Uiteindelijk moet je zeggen van wel. Ja. Want de Volkenbond, die heeft toen het mandaat, uh, de Balfour Declaration, overgenomen. Ja. En in feite hebben de Verenigde Naties dat ook weer overgenomen. Daar werden grenzen bepaald dus in 1918? Ja, maar heel vaag. Wel vaag, maar corresponderen die met de Bijbel? Uh, de Bijbel ik zou Bijbelse zeggen, grenzen, correspondeert hè? ook niet helemaal met zichzelf. Okay. Dat, is, ja, dat is een gevaarlijke uitspraak, alsof de Bijbel tegenspraak had. Ja. Maar Bijbelse grenzen voor het land Canaan zijn ook variabel. Okay. Sommigen lopen zelfs tot Damascus toe. Maar de veiligste... Ja. grenzen is, de westkant van de Jordaan. Ja. De Dode Zee en daarboven tot de zuidkant van, van Libanon en dan de Negev enzovoorts en dan tot de Middellandse Zee. Maar dat past aardig in het plaatje van de Balfour Declaration. Dat past helemaal in het plaatje van de Balfour Declaration, ja. En drie jaar later of vier jaar later heeft men dus uh, ...is men teruggekomen op die grenzen, als ik goed begrepen heb. Ja, toen heeft men min of meer de kant van de Arabieren gekozen... ...want die waren er helemaal niet zo gelukkig mee dat de Joden terugkwamen. Ja. Aanvankelijk wel, toen heeft men geprobeerd om daar een verbond mee te sluiten. Maar jij zei toch in een, een, een, een andere serie die we hebben gedaan... ...dat in die periode uh, Israël vol distels was en, en, en eigenlijk een on, onontgonnen land was. Ja, dat was al uh, voor... Uh, het begin van de vorige eeuw, dat ja. was al in 1890, ach, uh, 1900. Uh -huh. uh, dat was, de Bijbel zegt dat ook, dat was bezaaid met dorens en distels en ja. rotsen en puinhopen. Uh -huh. Dat was een totaal verwoest land. Er maar zijn... maar, maar uh, je ziet, hè, op het moment dat uh, de Israëlieten dus terugkwamen in het land. Dan bloeit is, het op. Dan bloeit het op. En, uh, waarom hadden de Arabieren daar dan problemen mee? Want het werd alleen maar beter. Ja, dat vonden ook een hele zwik uh, doodarme Arabieren uit Syrië, uit Irak, uit Jordanië. En de armste van de armsten, die zijn toen naar Israël getrokken om uh, daar te profiteren van de werkgelegenheid die er was. En die werden ook te werk gesteld in die kibbutzim en dergelijke. Mm -hmm. En uh, hebben daar dorpen gesticht. En dat zijn dan wat men tegenwoordig de Palestijnen noemt. Dat is ook een soort import, maar daar komen we dan in een volgende uitzending ja, op terug, precies, ja. anders lopen we vooruit. Ja, nee, dat moeten we niet doen. Maar goed, 1922, en dan gaan we door richting 1948, waar zeg maar, de staat Israël gewoon echt gewoon ook een fundament krijgt. Een, ja, ook een fundament van de Verenigde Naties krijgt, ja. als een uh, legitiem lid ook van de Verenigde Naties. Ja. En het eerste wat Ben Gurion zei is, wij strekken onze hand van vrede uit naar al onze naburen en naar de Arabieren. Ja. En het antwoord van die Naburen en de Arabieren, dat was de onafhankelijkheidsoorlog. Ja, die route was dus gaande vanaf 1918 tot 1948. Daar hebben we een Tweede Wereldoorlog tussen zitten. Uh, is dat ook een, zeg maar, een satanische streek, zou je bijna zeggen, om uh, zeg maar, de Joden af te houden van dat punt om in 1948 ja. te komen? Uh, kijk, de duivel die weet heel goed wat er gaande is natuurlijk. Hè. Die kent de Bijbel beter dan uh, de meeste christenen en zelfs dan sommige joden. Ja. En uh, die wist goed waar, waar God mee bezig was. En daardoor is Hitler opgewekt, want die was een door de duivel geïnspireerd iemand. Ja. En die was van plan om de joden niet alleen in Europa, maar ook in Israël uit te roeien. Ja. Daar hebben ze toen... Uh, ...zijn ze via Turkije, zijn de Duitsers, hebben ze geprobeerd om Israël binnen te vallen... ...en via het Noord-Afrika-offensief van de Duitsers, generaal Rommel... Ja. ...en al die, die bekende mm -hmm. Duitse generaals, ja. die trokken via Noord-Afrika... ...en die wilden dan via Libië en Egypte Israël binnenvallen. Ja. En daar had de oom van Arafat, een of andere sjeik, een of andere moslimgeestelijke die. ...die had al tekeningen al voorgelegd van Hitler... ...om daar gaskamers te bouwen in Israël. Zo. Ze wilden daar ook die Joden uitroeien. Ja. En dat zat heel spannend, want die Duitsers, die Duitse generaals... ...die waren veel beter en veel bekwamer dan, dan de Engelsen die daar zaten. Ja, maar zover zijn ze niet gekomen. Nee, dat komt, ja, dat is een, een geheim, dat komt geestelijk doordat Dirk Prins daar was... Oh ja. Ik heb wel zo'n directeur gekeken ja, of dat ja, is ja, ja, ja. de Bijbelgeleerde van deze tijd eigenlijk, ja. de bijbelleraar. Uh -huh. Nou, die was toen daar in het leger, was die corporaal of sergeant of, of, of nog iets hogers als dat mogelijk is in het leger. In welk leger zat hij? In het Engelse ja. leger zat hij natuurlijk. Ja. Ja. En die had dat in de gaten dat die Duitsers kwamen en die is toen daar gaan bidden en vasten. En waar bad hij voor? Geef ons alsjeblieft een goede generaal, omdat we die Duitsers tegen konden houden. En nauwelijks was hij klaar met Binnen en Vassen. Toen werd die beroemde Engelse generaal, je kent hem wel, Montgomery werd benoemd. Montgomery, ja. En die heeft toen bij de slag van al Alamein heeft die de Duitsers tegengehouden. Zo is er een geestelijk verband altijd. Er zitten ja. altijd, achter die strijd om Israël zitten altijd geestelijke krachten. Okay. Gebedskracht zit daarachter. Want het is een strijd van de duivel. Ja. Kijk, en nu die geest van Hitler... ...dat is nu ook de geest van de islam en de extremistische islam... ...die er ook alleen maar op uit zijn om Israël uit te roeien ja. en joden te vermoorden. Ja. Maar goed, we zitten nu in 1948 uh, inmiddels. De, er is, uh, ondanks alle tegenstand is de staat Israël geboren. En dan gaan we nu 60 jaar verder. Uh, er gebeurt natuurlijk van alles uh, tussen 1948 en, en 2008 waar we nu in leven. Uh, maar uh, wat betekent dat? Dat betekent dat intussen God eigenlijk gewoon doorgegaan is, ondanks alle tegenstand, met zijn plan. Ja. Een van de belangrijkste mo monumenten van Gods handelen is de Zesdaagse oorlog geweest. Ja. Er is geen oorlog geweest, nauwelijks in de Bijbel, misschien een of andere oorlog van Joshua. Waarin God zo wonderlijk ingegrepen heeft. In, in, in, in een dag of drie, vier waren er vier Arabische legers volledig vernietigd. Ja. Dat is een enorme slag geweest. Maar ja. wat is er toen profetisch gebeurd? Toen is Jeruzalem veroverd. Op Jordanië. Ja. Niet op de Palestijnen. Toen is Jeruzalem veroverd op Jordanië. Want even, even om dat te schetsen. Jeruzalem was toch een onderdeel van die Balfour Declaration? Was het. Maar in die onafhankelijkheidsoorlog heeft Jeruzalem... Uh, heeft Jordanië dat oude deel van Jeruzalem, hè, waar die rotsmoskee uh, staat ja. en die rotskoepel ja. en al die islamitische heiligdommen staan, die heeft dat veroverd. West-Jeruzalem is bij Israël gebleven, maar Oost-Jeruzalem is toen bij Jordanië gekomen. Ja. Ja. En dat gebied wat men dan de Westbank noemt, wat de Joden Judea en Samaria noemen, ja. en wat de Palestijnen Palestina noemen, ja. hè, dat was bezet ja. door Jordanië. Ja, Daar zullen we later nog wel op terugkomen als ja. we over de Palestijnen hebben. Ja. Maar, maar toen is dat ook door Israël veroverd. Ja. Toen werd Israël compleet. God was bezig, zoals in handelingen 15 staat. En dan zal de Heer, de hut van David... Dus het koninkrijk van David zal die weer opbouwen. Ja, want het was, was een zesdaagse oorlog en op de zevende dag konden ze feest vieren. Op de zevende dag hadden ze sabbat natuurlijk. Ja, <laughs> ja zo, zo werkt dat. Ja, dus en, uh, dat was kenmerkend ook in de geschiedenis, 1967. Ja, dat is een, een, een, een, een hoogtepunt uh, in de profetische Heilsgeschiedenis voor ja. Israël. Ja. Ja. Dat is heel duidelijk ja. geweest. Ja. En dat is toen uh, steeds verder gegaan. En waar zitten we dan nu? Ja, je zou zeggen, van het kabbelt nu een beetje heen en weer. Nou, het, het, het kabbelt niet heen en weer. Nee. Uh, het, God gaat gewoon door. Ja. En uh, God gaat krachtig door ja. met zijn werk. En, maar je moet wel de sleutel goed in de gaten houden. Om de, om de Bijbel te lezen heb je een sleutel nodig. Mm -hmm. <coughs> een exegetische sleutel, een uitlegkundige sleutel. Ja. En die hadden de apostelen ook. Mm -hmm. Want wat was hun sleutel om het Oude Testament te begrijpen? Dat is de Heer Jezus, de Messias. En daarom heb je in het Nieuwe Testament honderden, duizenden aanhalingen uit het Oude Testament. Ja. En daarom is het ook zinloos om nieuwe testamenten in de uit te gaan reiken. Je moet het hele Bijbel uitreiken. Ja. Want het, het, het, dan hak je de, de, de benen onder het Nieuwe Testament vandaan. Ja, dat moet je niet doen. Dat is een beetje dom. Ja. En dat was hun sleutel. Ook voor ons mm -hmm. is dat natuurlijk nog de sleutel. Ja. Maar wat is de sleutel voor deze tijd? Is ja. dat God bezig is zijn volk Israël te herstellen. Op ja. zijn plaats te brengen. Ja. En, en, en wat zijn de elementen daarvan? Dat is de terugkeer van het Joodse volk. En die is nog steeds doorgegaan. Mm -hmm. je, wat komt er nu weer terug? De, onlangs is de stam van Manasse teruggekomen. Ja. Uit Noordoost-India. Is dat wat ik lees in, in Jeremia 30? Het herstel, Israëls herstel? Ja, onder andere ja. Jeremia 30 ja. en 31 ja. en 33. Ja. En ook uh, Ezekiel 36. Mm -hmm. Daar staat allemaal. En 37 en 38. Daar staat allemaal dat herstel van Israël. staat daarin. Ja. Maar ook in, in Zachariah staat het. En, en in Amos. Overal staat het erin. Ja. Door, door de hele profeten heen. En dat is de sleutel. God is daarmee bezig. God is nog niet klaar. Ja. ja, jaren geleden, toen ik met over Israël begon te denken, had ik daar een diapresentatie. En de mensen vonden het prachtig en ik genoot ervan. Plotseling staat daar zo'n zo stoere ouderling op en die zegt, meneer van Marneveld, ik ben ouderling de Vries en ik heb u maar één ding te zeggen. Oh, ik zeg, wat dan? Israël is nog lang niet waar het zijn moet. Nou ja, ik, ik, ik schrok, ik denk mijn hele praatje, je wordt nu de oude Rijn ingekieperd ja. en er blijft niks van over. Mm -hmm. Ik denk, Heere God, wat moet ik nu zeggen? Ik stond op, ik zeg, ouderling de Vries bent u waar u zijn moet. En toen begon zijn vrouw te lachen, toen had ik het gewonnen. Snap je? Ja, als de vrouw begint te lachen, dan... Uh... Dan ben je helemaal... Nee. Maar kijk, zijn wij waar we zijn moeten? Nee, nee, duidelijk. Nee, nee. En, God is onderweg met nee. Israël. Bedoel... En God gaat door. Ja. Op dit moment, ik denk, dat binnenkort ook de stam in weer terugkomt. Want waar zit die uh, volgens jou? Uh, Afghanistan. Afghanistan. En in Noord-Pakistan. In die woeste gebieden waar uh, de, de, de Taliban ook zijn schuilhoeken heeft. En, en wordt dat zo'n uh, spectaculaire overtocht als de Ethiopische Joden? Ik denk het bijna wel. Hmm. Uh, die hebben hun traditie als Israëlieten. Hmm. 2700 jaar lang vastgehouden. Ja. Hebben ze nog Joodse namen. En dat en, zijn nogal ruige krijgers daar. Maar ze staan van harte achter Israël. Ja. Ze zijn eeuwen geleden, meer dan duizend jaar geleden denk ik, zijn ze tot de islam gedwongen te, gebekeerd te worden. Ze zijn ze dus islamiet. islamiet worden. Ze zijn islamietja geworden. Ja. Maar maar ze staan wel achter Israël. Oké. Okay. Maar ze hebben wel een bericht onlangs een paar maanden, een maand geleden denk ik, een grote brief naar de Israëlische regering gestuurd, waarin staat, jullie moeten absoluut Jeruzalem niet weggeven, want dat is de stad van God, en het is de stad voor jullie Messias, en voor onze ja. Messias. Ja. Nee, dus, ja, Op Jeruzalem komen we natuurlijk nog terug. Daar komen serie. we nog terug, maar dat, dat is een teken, snap ja. je. Ze zijn nog steeds Israël. Ja. En ook die moeten terugkomen, ja. dat leert de Bijbel, leert dat ons in, in, in, in Ezekiel 8, 37, ja. Want er zijn natuurlijk heel veel christelijke organisaties betrokken bij uh, het terugbrengen van de Joden naar Israël toe. Ja. Uh, en, en dat werk blijft ook gewoon doorgaan. Dat gaat ook gewoon door. Ja. En dan zeggen er sommige mensen, die brieven krijg ik wel. Ja, maar er zullen nog vreselijke tijden tegemoet gaan ja. Ja. komen. Dat is ook zo. Want als we uh, even een stapje maken in de, in, in, in, zeg maar de actualiteit misschien zelfs wel. Hoe, uh, hoe zit het met Iran? Steeds een bron van mogelijke ergernissen als het gaat over de atoomontwikkeling ja ik, ik, als je het goed vindt wil ik daar als we het over Jeruzalem hebben dat is denk mm -hmm. ik volgende week wil ik wel iets vertellen over de messiasverwachting van de en Iran ja want die hebben ook hun eigen messias en in hun messiasverwachting, in hun eindtijdverwachting speelt de heer Jezus ook een hoofdrol oké okay. Ja, dat ja. is wat. Maar ja. dat komt dan volgende dan week. Dat zou je eigenlijk, als je de berichtgeving over had leest, niet direct zeggen. Nou, één ding wil ik wel vertellen. Toen hij ja. anderhalf jaar geleden of zo voor de Verenigde Naties sprak, ja. toen zei hij het was alsof een, een wolk van heerlijkheid van de Messias over mijn hoofd hing. Echt waar? Ja, het, het is zo occult als ik weet niet ja. wat er allemaal ja. gaande is. Er ja. spelen zulke ongelooflijke geestelijke machten daar een ja. rol. Is, puur religie, puur... Ja, hij denkt dat... Ja, dan nou, ontlok je me toch. Ja, tuurlijk. Hij <h traces> denkt, <g estiver> <hades> dat is je werk... Maar hij denkt dat hij de soort Johannes... De, wat Johannes de Doper voor de heer Jezus was... denkt hij Dat, wat hij, dat hij dat is voor de islamitische messias. Dus de antikeest. Uh, zeggen sommigen wel, ik, ik, ik weet het niet, ik weet het niet wie die, die antichrist is, maar daar, nee, komen, we nog op daar terug. komen we nog op terug. Nou, dat, dat is, er komt een voortgaande terugkeer. Ja. Dat leert de Bijbel ook in Jezaja 56, het laatste vers staat, ik zal er nog meer terugbrengen die, dan die er teruggebracht zijn. Ja. En het laatste vers van Ezekiel 36 vers 37 staat, ook dit zal ik mij laten ja. afsmeken door het huis van Israël, dat er nog veel meer terug zullen komen, dat Israël vol zal worden van teruggekeerde Joden. En in Ezekiel 36 staat dat de bergen van Israël zullen hun vruchten voortbrengen voor het volk Israël. Ja. En die bergen van Israël, dat is waar ze die Palestijnse staat willen hebben. Ja, precies. Dus er ja. gaat nog veel en veel meer gebeuren in deze tijd. De uh, Europese Unie, wat voor rol speelt die daarin? Ja, dat komt ook wel de volgende keer als we over de profeet Daniel spreken. Ja, okay. Maar uh, de Europese Unie, om het weer eens kort te zeggen, is naar mijn gevoel hard op weg naar dat eindtijdrijk van de antichristen zijn. Uh, daar zijn enorme stappen gekomen. Eerst het verdrag van Rome, dat zegt natuurlijk alles al. Ja. Want Rome is Edom. En het Romeinse Rijk, dat zal hersteld worden, leert de Bijbel. Daarna zijn in... Eind 80 er jaren zijn de Oost-Europese landen erbij gekomen. Mm -hmm. Zelfs Bulgarije en Roemenië. Ze zijn nu nog wat andere Oost-Europese landen bij. Mm -hmm. Dus Oost-Europa, het Oost-Romeinse Rijk is erbij gekomen. Ja. En wat is er een paar maanden geleden gebeurd? Zijn de landen van de Middellandse Zee erbij gekomen. Want Sarkozy, ja. de president van Frankrijk, ja. wilde. Een, dat noemen ze dan een mediterrane Unie oprichten van alle landen rond de Middellandse Zee. Yep. Dus dat is Spanje ja. en, en, en Frankrijk en Italië en Griekenland en Syrië en Libanon en zelfs Israël. En Egypte en Marokko en Tunis en Libië en nog veel meer. Mm -hmm. Dat zijn voornamelijk in het zuiden de Arabische landen. En die hoorden vroeger ook bij het Romeinse Rijk. Ja. Dus wat zei Merkel van Duitsland, mevrouw Merkel... Die zegt, kom nou Sarkozy, jij gaat er niet met die Arabische landen vandoor. Uh, dat gaat niet door. Dus die hebben de koppen met elkaar gestoken. En die hebben tegen elkaar gezegd, nou laat dan de hele Europese Unie dat zaakje min of meer los vast bij elkaar komen. Ja. En dan komt dat precies het oude Romeinse Rijk van vroeger... Ja. En ik zie dat uh, daar straks nog een soort vredesmissie ja, in zit. Dat is dus waar we in Daniel... Uh, dat, daar zitten ja. we in Daniel, wat ja. ja. dan dat allemaal Daniel. voor gezegd. Ja. Ja. Want de tijden zijn zo ongelooflijk profetisch. De voorbereidingen van de tempelbouw die gaan keihard kei door. Als je, oh, als je bij de klaagmuur zogenaamde staat mm -hmm. in Israël... en er is een bar mitzvah. Ja. Dus uh, mm -hmm. dat Joodse jongens zo ja. naar bed worden... dan zie je af en toe een groep levieten. In hun witte levietenkledij zie je met zilveren trompetten juichen de tempelplein opkomen. Het is allemaal zo bijbels wat er gaande is. Ja. Ja. En, en, en ze hebben onlangs een, een bijbelse kleermaker. En die heeft priesters, die weten precies dat ja. ze uit de van Levi komen. Dat is allemaal door de geslachten heen. En Job Cohen. Die stamt er zelfs vanaf, maar ja, die moet zijn priestelijke waarigheid nog een keertje aandoen. Ja, ja, en, en, en niet meer achter die homoparade aanvaren. Ja, maar goed, we kunnen ook voor Jobke hem bidden. Hè? Ja, dat, dat hij uh... wakker wordt wat die, ja, dat betreft. Dat hij wakker wordt. Nou, misschien speelt hij nog een rol. Maar die priesters die zijn bij bijbelse kleermakers geweest. En ja. die, die hebben de maat genomen. En levieten hebben de maat genomen om hun bijbelse kledij aan te trekken. Allemaal... Kleine signalen van de Heere God dat hij bezig is. Dat Want dan... zij verwachten de Messias. Zij verwachten de Messias nog, ja, dat ja. hij komt. Ja. ja. En daar uh, zijn wel grapjes over. Ja, Joden maken de grapjes als hij dan op Ben-Gurion landt. Dan zal, uh, zal men vragen bij de douane, is dat uw eerste bezoek de is of uw tweede. <laughs> ja, of uw tweede, ja. Uh, ja, zulke, zulke grapjes die worden erover gemaakt. Ja. Maar veel joden laten die mogelijkheid open. Dat, uh... ja. In de actualiteit, wat zijn uh, de dingen waar we nu op zouden moeten letten? Uh, als we bijbels gezien, uh, zijn er zaken die, uh, die zeg maar, nu spelen? Ja, in welke tijd leven we? Dat is de tijd waar de heer Jezus van spreekt uh, in zijn eindtijdreden. Ja. De heer Jezus heeft drie keer een, een eindtijdreden, niet dezelfde. Drie in Matthäus, in Marcus en Lukas. Ja. Heeft hij voor drie verschillende groepen gedaan. Eerst voor de joden in het algemeen in de mm -hmm. tempel, de tweede voor zijn kernapostelen en de derde voor de discipelen in het algemeen. Dus het zijn drie verschillende redenen. Ja. Maar in die drie redenen... Matthäus 24 is dat? Het Matthäus 24, uh, daar spreekt hij over allerlei tekenen. En hij zegt het einde is het nog niet, want wat gaat er gebeuren in vers 7? Volk zal opstaan tegen volk. En dat zie je natuurlijk overal, ja. uh, opstanden door ja. de hele wereld heen. En koninkrijk tegen koninkrijk. Er is het overal oorlogen. Er zullen nu hier en dan daar hongersnoden zijn. Daar wordt genoeg voor geconnecteerd. Ja. En aardbevingen. Onlangs je. nog weer in uh, Rome. En in Lucas staat. En ook allerlei besmettelijke ziektes. Ste steeds meer ziektes ja. steken de kop op. Ja. Doch dit alles is het begin der weeën. En je weet, dat weet ik dan nog van onze kinderen. Maar weeën die komen steeds vlugger en worden steeds feller. Ja. Dat zie je ook met deze gebeurtenissen. Ze komen steeds vlugger op elkaar ja. en het wordt steeds erger. Ja. Uh, Israël, gonst van de geruchten van de oorlogen. Ja. ja, er wordt zelfs uh, gesproken, gesproken over Iran. Ja, er wordt gesproken dat Israël, en, dat noemen ze dan preemptive, een preemptive, een aanval uitvoert om Israël. Uh, ...om uh, Iran te verhinderen, die oorlog te gaan beginnen. Ja, precies. Ja, dat is, uh, ja. Maar Amerika die is uh, doodsbenauwd nu op dit moment. Ja. Want die denkt, daar zitten wij er ook in. Want we zitten al tot onze nek in, in Irak. Irak. We zitten al in Afghanistan. Ja. Ja. En dat lijkt ons meer dan genoeg. Ja. Maar Israël die zegt, ja, maar als er een atoombom is, dan, uh, dan zijn wij eraan. Ja. Dus men is serieus bezig om, uh, met, met, met, met die oorlogen. Wat mij opvalt, Jan, om u om nog even te onderbreken, als dat mag... Um, ik, ik, ik zie een, een, een, een geweldige ontwikkeling in China. Gaat China nog een rol spelen in de eindtijd? Uh, ja, die speelt een rol. Dat zijn in openbaring staat er over de koningen van het oosten... die met een leger van meer dan een miljoen mensen... Met, uh, ook naar het Midden-Oosten zullen trekken om daarin te grijpen. Yeah. Alle oorlogen concentreren zich... En die komen dan samen in wat men dan noemt Harmageddon. Ja. Maar dat, uh, dat komt nog, er komt dat, nog helemaal wat tussendoor. Dat duurt nog eventjes. Ja, want je zit ja. nu nog, heb je nog de Hezbollah natuurlijk, die ja. ook de dood van Israël gezworen hebben. Ja. Nou ja, wat me elke keer wel valt als ik het nieuws hoor en lees, uh, dat juist uh, zeg maar dat de Hezbollah, uh, zeg maar, dat men tegen elkaar strijdt. Onderling. Uh, onderling. Ja, dat kijk. Dat is dus de ge altijd, er gebeurt van alles. Er dat is... is altijd God's tactiek geweest. Ja. God brengt altijd de vijanden in verwarring. Dat ja. zie je nu ook weer. Uh, dat was uh, begin augustus. Dat de Hamas en de Fatah, die waren weer aan het oorlog voeren. Ja. Ja. En, en, en die, die Fatah-strijders, die renden jankend eerst zelf binnen. Ja, klopt. En, en die ja. werden daar min of meer vriendelijk ontvangen. En er waren er 180. En er waren er, ik meen, 80 van gewond. Wat zouden de, de, de Fatah-terroristen en de Hamas ermee doen? Die zouden ze verscheuren, die joden. Absoluut. Ja. Maar wat, wat, met, met die, nou, die worden in Israëlische ziekenhuizen verzorgd. Ja, ja. En Israël wilden ze terugsturen. Maar toen ze zag dat ze gegrepen werden door de Hamas... en waarschijnlijk werden gemarteld, hebben ze ze naar de andere kant gestuurd. Ja, precies. Ja. Iets ja. Zo menselijk is Israël nog ja. gaat ze zelf met de vijand om. Ja. Doe goed aan degene die u haten, zegt de heer Jezus. Ja, en, de joden, en de joden die de heer Jezus verwerpen, doen het dan wel. Ja. Ja. Ah, man, dat is allemaal zo, zo, zo leugenachtig wat er rondom Israël gaat. Ja. Maar ja. Dat, dat doet God altijd. Brengt altijd de vijanden van Israël in verwarring. Ja. In Libanon is dat ook zo geweest. Ja, dat is, in de oorlogen van, van Joshua bracht God de tegenstander in verwarring. Bij de uittocht van Egypte. Eh, werden de Egyptenaren in het midden van de Rode Zee in verwarring gebracht. En zo kunnen we eigenlijk steeds weer ook wat in de praktijk van, de, van, van deze dag, in de actualiteit gebeurt. Dat altijd weer zeg maar, tegen de Bijbel aanhouden, omdat we daar de parallellen ja. zien. Maar dan zeggen veel mensen, en, ja, maar dat is toch wel een hele ongelopige regering die Israël heeft. Ja. Dat is ook zo. Dat, dat is ook is, zo. Uh, Joodse ja. vrienden van mij die zeggen, en dan zeg ik ook, het is de slechtste regering die Israël in 17 jaar ja. heeft gehad. Ja, ja, ja. En er lopen vier of vijf corruptieaanklachten tegen maar in het plan van God. Ja. Maar nog meer. God die heeft ook zo vaak slechte koningen van Israël geholpen. Ja. Agap die kreeg nog overwinningen van God en nog andere koningen. Ja. Ja, God gaat door met zijn plan. Er komt een tijd van benauwdheid over Israël. Dat is ook zo. Dat zegt Daniel, dat zegt Jezaja en dat zegt Jeremia. Ja, dat maar het... er staat altijd bij, maar daaruit zullen zij gered worden. Nou, dat is een uh, geweldige afsluiting voor ja. deze aflevering. Want dat staat vast. Dat maar, is een ja, belofte. God komt ja, God, tot zijn doel. Ja. Maar hoe die tot zijn doel komt, hangt ook van ons af en van onze gebeden af. Ja. Want God wil gebeden zijn. Ja. En dat is het machtigste wapen voor Israël. De gebeden van de kinderen gods. En zijn opdracht uit de Bijbel, daar staat ook, dit voor de vrede van Jeruzalem, Psalm 122, vers 6. Ja. En, en, en in Ezekiel staat dat we bidden... Dat God Jeruzalem grondvest en het stelt tot lof op aarde. En daar hebben we het dan de volgende keer over. over. Jeruzalem. Ja, dat is een hele mooie oproep. En daar gaan we mee eindigen. Bid voor de vrede van Jeruzalem, de vrede van Israël. Bid voor Israël, het volk van God. En, uh, en, en God zegt als we dat doen, dat wij daar ook weer gezegend worden. Dat is dus, uh, alleen maar een prima uh, oproep om gewoon ook nu te doen. Hartelijk dank voor het kijken tot nu toe. En graag.